Dit is Jeroen Tjepkema met het internationaal. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza... zijn gisteren zeker 22 mensen omgekomen, meldt het internationale Rode Kruis. De hulporganisatie zegt dat er ook geschoten werd... vlakbij een kantoor van het Rode Kruis dat bij het tentenkamp ligt. Op ons hamaals gaat het om een aanval van Israël, maar dat land zegt dat het daar geen aanwijzingen voor heeft. Het Rode Kruis zegt niets over wie er heeft geschoten. Inwoners van het gebied zeiden dat ze twee Israëlische tanks hebben gezien die vanaf een heuvel op het kamp zouden hebben geschoten. Voor de kust van Israël is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Een vrachtschip van 3300 jaar oud. Bijzonder is dat het schip is gevonden op een kleine 100 kilometer van de kust. Volgens de Israëlische archeologen is dat nooit eerder gebeurd. Tot nu toe werd aangenomen dat schepen in die tijd altijd land in zicht hielden. Maar dat is op deze afstand niet mogelijk. De onderzoekers denken daarom dat de schipper zich oriënteerde aan de hand van de zon en de sterren. Er zijn geen plannen om het wrak op te duiken... Wel zijn enkele kruiken naar boven gehaald. Daar zit mogelijk olie in. VVD-leider Jesu Gus heeft vaak gedacht dat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet niet zouden slagen. Toch bleef ze aan tafel met PVV, NSC en BBB... omdat ze denkt dat de VVD met het nieuwe kabinet dingen voor elkaar kan krijgen... die al jaren niet zijn gelukt in kabinetten met linkse en middenpartijen. Bondscoach Ronald Koeman is erg tevreden met het gelijkspel tegen Frankrijk gisteren in de tweede wedstrijd van Oranje op het EK. Het werd uiteindelijk 0-0, waardoor Nederland een punt krijgt. Koeman is daar op zich blij mee, maar baalt er wel van dat een doelpunt van Xavi Simons werd afgekeurd, omdat Dumfries buitenspel stond naast de keeper van Frankrijk. Volgens Koeman was het besluit om het doelpunt af te keuren uiteindelijk onterecht.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 Kijk eens om je heen, toch zijn de meisjes mooi, toch mag je er maar één. Het leven krijgt weer geur en kleur, we gaan er weer. op ZFM. Ja, daar zijn we Hans. Goedemorgen live vanuit het circuit in Zandvoort. Ja, we zitten in een state of the art uh, VIP geweldige VIP room. Ja, fantastisch. Van daaruit uh, gaan we twee dagen uitzenden. Van 10 tot 5. Uh, ja, want het is, uh, het is de historische Grand Prix. Het is de historische Grand Prix. En uh, nou ja, er, er komt nog wel wat langs hier uh, vandaag. Uh, ongelooflijk. Uh, we hebben Carina uh, in de pits lopen. Ja. En die gaat... Uh, met Leon van Ness. Uh, uh, met Leon van Ness. En die gaan uh, praten met uh, uh, mensen die hier uh, zeg maar in het verleden mee te maken hebben ja. gehad. En, het, en, en ook het heden. En, en, uh, want het is natuurlijk een heel leuk uh, um, gegeven, de, en, de, de, de historische Grand Prix. Zeker weten, voort. want iedereen uh, heeft natuurlijk alles met autosport. En er is in die, nou ja, sinds 48 lichte een circuit hier. Dus er is in, in al die tijd er is er een hoop gebeurd natuurlijk. En, uh, nou ja, het is eigenlijk een feest van, van de oude, oude auto's. Zeg maar. En in, dus, in Zandvoort is natuurlijk elke uh, zaterdag van de uh, historische Grand Prix... een soort optocht van die oude auto's. Ja, dat gaan we vanavond weer doen. Uh, uh, ja. Van hoe laat tot hoe laat is dat? Uh, half acht gaan ze uh, van, vanaf het circuit gaan ze naar het dorp. En toevallig zit hier uh, uh, onze vriend. Uh, uh, Thomas? Thomas bij, want hij uh, regelt zeg maar uh, voor de veiligheid het verkeer, ja. hè, geloof ik. Oh, ja? Klopt. Vertel ja, eens ja, Thomas, ja, wat doe je dan precies? Nou ja, we moeten natuurlijk wel uh, die stoet veilig door het dorp laten rijden. Dus ja. dan hebben we wat verkeersregelaars nodig en vraagt zich wat veiligheidsijden. Ja, ze gaan en, niet uh, het 180 door het dorp. Nee, nou, okay. dat ook niet zo, dat ook niet. Nou ja, ze vertrekken vanavond om half acht hier vanaf het circuit. En dan uh, maken ze een mooi rondje door de Verspijkstraat en dan uh, Zeestraat omhoog. Omhoog langs ja, de hoge weg naar beneden, ja, ja, ja, ja, Oranjestraat. Ja, ja. En dan doen ze dat twee rondjes. Leuk hoor. Twee rondjes. En, de, en dan gaan ze, de meesten gaan dan staan. Hè, ja, ergens. en dan uh, blijven ze in het dorp uh, stilstaan. Dus uh, op het, hoe heet het? is Kerkstraat. Raam het plein. Goed bezocht, hè? Ja, ja. zeker. En, uh, en het wordt prachtig natuurlijk. Dus, ja, ja, het. het wordt geweldig natuurlijk. Dus ja. echt, uh, nou De eerste race is van, uh, van, uh, van, uh, van, ja. Kiet, van Kiet gegaan. En nog even over de, want uh, Thomas is erg druk bezig geweest met het vinden van vrijwilligers. Dat is het uiteindelijk gelukt. Het is gelukt. Ja? Ja. Okay. Ja, echt top. Ja, ja. Mooi, want Heel die, blij mee. Ja, want je hebt een oproep gedaan he, op ja. social media. Want hoeveel heb je er nodig? Ik, uh, hoeveel had je er uh, nodig? Nou, tien. Dat zou het beste zijn. Maar ik zit op acht. Maar daar kan oh, ik het wel mee redden. Okay, dus dat ja. is top. Ja, Goed, en dan hoor. heb je ook nog uh, onze uh, vriend Ben Sonneveld. Uh, ja. die, die dit weekend heel druk is met de KLM Open Golf in ja, Amsterdam. Dus, ja, hij maar, hebt hem al vanmorgen met een paar foto's. Ja, ja, maar, ja maar, uh, leuk, hoor. maar hij is er vanavond ook bij waarschijnlijk. Ja. Want hij regelt dat ook uh, ja, mede en zo. Maar ja. in ieder geval wordt een prachtig evenement. Wat ook een prachtig evenement is, is zeg maar uh, ZFM Race Radio. Want we gaan uh, twee dagen van 10 tot 5 uitzenden. Nou, wat gaan we ongeveer doen... Uh, Um, dit is eigenlijk het deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, is, maakt nu onderdeel uit van, uh, van Sanford Race Radio. En uh, vanaf 1 uur... Uh, ...krijgen we vanmiddag Rob Harms en Ben Oveugen... ...en Thomas de Jong ook, uh, je bent er ook bij... Uh, ...je moet volgens mij nog wel even naar de dorp, maar goed, dat mij niet uit... ...Fred Heij, en uh, er zijn meerdere uh, walking reporters dan... ...en uh, zij maken ook een uitzending uh, die tot vijf uur duurt... ...en morgen is eigenlijk hetzelfde, beginnen we met Jess... ...maar uh, Jess is ook weer aangepast uh, met Alco Beuving... En dan uh, uh, is er nog een gesprek tussen mij en Benno over wat ik meegemaakt heb in de, in de autosport. Als uh, verslaggever van het Algemeen Dagblad. Uh, ja, heb jij hebt ook een hoop meegemaakt. Ja, ja, heb jij denk... wat meegemaakt aan Hans? Nou ja, zeggen zeg, zeg, zeg, maar. Ik kan een hoop vertellen in ieder geval. Dat ja. wordt, uh, wordt wel leuk. leuk. En dan uh, zijn smiddags uh, vanaf twee uur zijn uh, Rob en uh, Benno weer terug. En Thomas ook. En die maken dan het uh, uh, programma vol. En dan hebben we tussendoor ook nog... De Formule 1 in Spanje. Ja, ja, die is morgen om 3 uur. Morgen om 3 uur. Dus uh, dat, dat, dat, ja, dat komt live ook op ZWM Radio, dus hartstikke leuk. Ja. Oh ja, Mag dat wel? Dat? Mag dat wel van de VIA, dat weet ik niet. Ik zou het niet weten. Nou ja, het is het is een, wellicht uh, met 4-play uh, moeten. Mo nou, anders betalen we gewoon die 4 van... Uh, ja, nee, 50.000 euro. 4 ton? 4 oh, nee. ton, nou, voor de eerste 4 ton kan je niks zeggen. Nee, meer. dat kun je helemaal niet, e? zeggen. Dat kun je helemaal niet <laughs> zeggen. Nou, gisteravond op voetbal, hey, ik had het er net met Ger even over. Ja. Uh, Ger vond het een, een interessante wedstrijd, tactisch, technisch gezien. Ja, ja. Heb je hem gezien, Ger? Nee. <laughs> helemaal niet gezien. Nee, nee, ik kijk nou het voetbal. Nee, nou ja. Nee, de, ik de, kijk alleen Formule 1. <laughs> Als er 4 miljoen kijkers zijn, dan zijn er natuurlijk 14 miljoen die niet kijken in Nederland. Ja, ongetwijfeld. Zo, zo wel. Ja, maar ik ben, ik ben mijn hele leven toch. Uh, want ik woonde tegenover het voetbalveld. In, ja. in, op, de, op de Van Lennevech, Ja. Waar nu die huizen staan. Dat uh -huh. was een voetbalveld. En. Uh, en toen had ik als kind, vond ik het al niks. Nee? Nee, ik heb het nooit wat gevonden. dat. hè? Ja, is dat. En ik ja. vond altijd autootjes en hard rijden. En, uh... Want er waren een hoop mensen druk, maar bezig gisteravond, door In het dorp ook. En het ja, vuurwerk daarna, ik heb je gehoord Absoluut, niet. ja, zeker. Bij de Chin, Chin uh, ja. vuurwerk afgestoken. Chin, Chin was helemaal... Uh, ja, vol, volgelaten. Vol he? en daarnaast ook bij... Uh, But, hoe heet het ook weer? Naast Chin Chin? Uh, uh, uh, friends. Ja. Friends. friends. Dat is ook helemaal vol. Nou, ze hebben goede... Ah, hartstikke leuk uh, ja, jongens. Ik gun ja. het iedereen. Ja. Ik vind het fantastisch. Absoluut. Als absoluut. Ik, nou, als ik op tv zie dat die, die, die, die 40.000 man van links naar rechts gaan. Ja, dat gaat de hele wereld over. Ik zal je vertellen. de is Ja, die komen hier ook naar Zandvoort, hè? Meen je dat? Met de Grand Prix, ja. Ik, oh, ja? Ik zag een programma van vrijdag. Oh, wat goed. Dus iedereen... Heel zover gaat van links naar rechts dan. <laughs> ja. Dat is leuk, hè? toch enig. Ja, eh, ja, ja het is goed. helemaal leuk. Helemaal leuk. Oké, okay, we gaan een muziekje draaien. Pim Groof is onze technicus, uh, schuine strepen muziekkenner. Uh, en ook uh, heeft hij de... De uh, Kings gaan we draaien. Nou ja, dat is helemaal... Ah, moet de, niet gekker worden. wat een goed, Pim, goed wat een, begin, van wat een deze, begin. Goed begin van deze ja. dag. Ja. <laughs> Laat horen. Race Radio. Alleen op ZFM. Hey, hey, Yes, car. Op pole position. pole position. ZFM. Race Radio. Nou, dit, uh, dit waren natuurlijk niet de Kings. Uh, ze zaten er heel even naast. Want het waren niet Ray Davies en Dave Davies. Maar uh, het was gewoon Billy Ocean. Ook een mooi nummertje trouwens hoor. Maar de Kings komen later wel. Dat uh, heeft, uh, heeft Willem beloofd. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, Ger, jij kent, ja. uh, jij kent het uh, autosportmonument, hè? Dat, uh, ja, zeker. Uh, staat, uh, aan bij, het begin. Er staan 29 namen op van... Ja. Uh, uh, coureurs die het zeg maar, gemaakt hebben. Ook een paar voor mij onbekende en voor me de meeste onbekende. Maar de eerste, dat is de heer uh, Jonke van Eijk of zo. Ja. Ja, die won ooit in 1929 de Rally van Monte Carlo. Oh ja. En daarna staat hij erop. Oké. Okay. Maar er staan natuurlijk ook George stappen op, uh, Max Verstappen, et cetera. Nou, dat uh, uh, uh, monument is eigenlijk tot stand gekomen na de dood van uh, Marcel Albers. Dat was een uh, zeer getalenteerde Formule 3-coureur. ...die uh, uh, de Marlboro Challenge won... ...waar 15.000 mm -hmm. mensen aan meededen. 15.000 uh, jonge uh, mensen die allemaal die in wilden. En uh, ja, die, die won niet. En, maar zijn vader wilde helemaal niet dat hij ging, uh, ging racen. Hij had een nee. rechterstudie... Recht hij zei, hou het dan maar bij karten, uh, maar ja, hij, hij won die race en uh, ja, dan werd hij natuurlijk aan hem getrokken en hij ging naar Engeland, hij uh, heeft daar twee races, uh, Formule 3, en, de, en in de derde ging het helemaal mis. En uh, ja, hij kwam over het leven bij een, bij een zware ongeluk op Truxton, uh, ja, jammer is dat, maar in ieder geval in 1998, dus zes uh, jaar later, is dat monument hier gekomen. Ja. En, uh, en welk jaar is die overleden? Uh, 1992. Oké. Okay. En uh, dat monument dat, uh, is gisteren aangepast, want er is een, een extra uh, element aan toegevoegd. Uh, twee banden met een vleugel erop, een soort Formule 1 vleugel, met een uh, tekst in het Engels. En uh, nou, we hebben daar uh, Frans... Uh, Amsing, overgesproken, dat is zeg maar de, de voorzitter van het comité. Ja. En uh, ja, die, die kunnen we zo even laten horen als Pim, Pim even terugkomt. Pim! <laughs> even terugkomen. Ik denk Pim koffie in het halen is. En uh, ja, maar uh, ik denk dat uh, Thomas het misschien ook kan doen. Ja. Uh, Amsing, kun je die laten horen? Uh, Frans Amsing. Ja, uh... Nee, ja, ja, monument, ja. ja, ja. Okay. Dus dan gaan we even naar luisteren naar Frans Amsting... die uh, kan vertellen over uh, wat er extra is toegevoegd. Daar komt-ie. Oh, Goed, uh, we komen net terug van het uh, uh, autosportmonument... Uh, wat uh, aan de, bij de ingang van het circuit staat. En daar is een, uh, een, een nieuw deel onthuld net... En Ik praat er even over met Frans Amsing van het Oudersport Hij is voorzitter van de, he, voorzitter van de, de, de groep die national dat Autosport. He, Nationaal Oudersportmonument, Hall of Fame. Uh, wat, is er, wat is er onthuld, Frans? Kun je iets zeggen? Jawel, het is zo dat uh, we hebben in 1998 dus een nationaal monument, nationaal mm -hmm. geplaatst. ...bij de hoofdingang van het Fies Zandvoort. En die vertelt het verhaal van de aanleiding... ...dat is het verongelukken van Marcel Albers... ...die was toen 23 jaar in Engeland. Dat is de aanleiding geweest... ...voor het plaatsen van een monument... ...Nationaal Autosport Monument. En nu wil ik eigenlijk mee vertellen... ...dat um, er staan op die muur van het monument... ...namen ingebeiteld van autocoureurs die, Nederlandse autocoureurs... ...die historisch schreven... ...maar het ook nog steeds doen... Vandaar dat nu. Denk dan even aan Max Verstappen, René van der Zanden, Nick de Vries. Die namen zijn laatst toegevoegd. En ieder jaar of iedere twee jaar, als er aanleiding toe is, voegen we weer een naam toe. Die wordt dan ingebeiteld. Maar de aanleiding daarvan, van het Nationaal Oogsportmonument, waarvoor wij hier vandaag waren, voor de onthulling, staat er in het Nederlands op. Het verongelukken van Marcel Albers. Ja, en, de, en de naam van Marcel Albers staat er niet bij tussen die 29? Nee, dat klopt. Dan zou je zeggen van, verdorie, hoe komt dat nou? Ja. Hij was natuurlijk ontzettend jong. Dus hij heeft niet heel veel kunnen laten zien waar hij toen in staat was. En wij hebben een aantal criteria opgesteld... waar iemand aan moet voldoen om ingebeiteld te worden op het monument. En dat was het geval niet bij Marcel. Vandaar dat wij dus een zuil voor het Nationaal Monument hebben geplaatst... waar op de aanleiding staat en de tekening van Marcel zijn helm... Voor de plaatsen van het Nationaal Oudersportmonument. En dat staat in het Nederlands. Maar omdat je nu natuurlijk veel buitenlanders krijgt. Steeds meer. Uh, en Zandvoort ook een beetje leuk uit moet gaan zien. Hebben we gezegd, weet je wat wij doen? We doen er een toevoeging bij. Waar het verhaal in het Engels op staat. En dat is wat we vandaag hebben onthuld. En als je goed kijkt. Dan zie je dus eigenlijk de achterkant. ...een op één van een Formule 1-vleugel... Ja. ...die gedragen wordt door Belgisch hardstenen wielen. Nou, ik zal meteen maar zeggen... ...ontworpen door Frans Amsting, klopt hè? Oh, wie nu iets zegt. <laughs> ja. Nou, we hebben hem natuurlijk... Nee. We hebben samen, samen over nagedacht. Je, ja. je gaat er samen over nagedacht. We hebben een idee, waar denk je hiervan... Ja. Ja, ...dat lijkt wel een goed idee. Laten we dat inderdaad op die manier ja. doen. Ja. En het is een, uh, ja, denk, iets heel bijzonders. Er zijn ja. denk ik niet veel circuits in Europa... ...die uh, op deze manier hun rijders, hun coureurs, oud en toekomst op die manier vasthouden. Ja, nou, de, uh, we hebben net een bijeenkomst gehad, hè, voor, vooraf. En daar was ook de vader van, uh, van Marcel erbij, Sjaak uh, uh, uh, uh, Albers. Uh, die was nogal ontroerd. Hij, hij vond het prachtig, hè? Ja, kijk, je moet het natuurlijk zo zien. Uh, zijn vader heeft ooit ook Marcel gesponsord. Zijn vader had een uh, bedrijf, Akai... Hmm. Misschien wel een bekende naam En dat bedrijf sponsorde De auto van Marcel Oké okay. uh, Hij wilde aanvankelijk niet dat hij ging racen Maar dat is toch gegaan door de Marlboro Challenge De Marlboro En zo is hij erin gerold uh, Maar hij was nog te jong Om aan alle criteria te voldoen ja. Vandaar dat zijn naam niet echt Eén is, maar voor het monument staat Ja, en, en hij reed Eigenlijk pas een derde race in Engeland En toen ging het mis hè ja, zijn, zijn eerste race ging goed. Hij won hem. Dus dat was natuurlijk geweldig. Zijn tweede race viel hij door een technische zaak uit. Dat is autosport. Dat hoort erbij. En zijn derde race. Uiteindelijk de race waar het dus... Ja, het tragische ongeval plaatsvond. Startte hij van de tweede positie. Dus geweldig. Prachtig mooi. Hij haalde daar al snel de nummer één in. Gilles Dufferin. Een latere Indycar racer. Uh, maar hij kreeg daarna technisch probleem met de versnellingsbak, die hadden ze al eerder al gewisseld dus hij viel terug naar de tweede plaats weer, naar de derde plaats, de vierde plaats, de vijfde en hij komt op de zesde plaats en daar komt hij zijn teammaat tegen daar haken de wielen in elkaar de auto komt los, laat ik maar zeggen gaat vliegen en de auto komt op zijn kop in het mullenzand en ja op weg naar huis ja. is uh, Marcel helaas overleden. Ja verschrikkelijk tragisch ongeval natuurlijk het was een, een, een groot uh, talent. Hè? Want het is moeilijk te zeggen natuurlijk nu nog. Hoe ver hij zou zijn gekomen. Uh, wil je er iets over zeggen? Jawel, kijk. Marcel had zeker talent. Maar je moet even teruggaan naar een periode. Ja. Begin 90. Ja. De wereld zag er toen heel anders uit. Als je kijkt naar sponsoring. Als je kijkt naar alles wat je nu ziet rondom de Formule 1. Daar komt bij. Er zijn heel veel talentvolle jongens. Ja. In Nederland. Ik heb ze gekend. Mensen als Fred Krap coreuzen, allemaal mannen waarvan je denkt van... die zouden in de Formule 1 moeten komen. Maar weet je wat het is met, met het, het worden van de Formule 1-coureur? Er moeten heel veel dingetjes kloppen. Ja. Je moet snel zijn. Je moet je verhaal kunnen doen. Je moet op een gegeven moment tegen de stress kunnen. Denk eventjes in een Max. Die wordt constant geïnterviewd. Dan moet hij daar nog een lintje door knippen. En, enzovoort, enzovoort. Dan is er een team van 500 man wat met jou bezig is... En dan moet hij, één man, ervoor zorgen dat alles wat die mensen gedaan hebben, gaat kloppen. En om dat voor elkaar te krijgen, om al die dingetjes aan elkaar te knopen, zeg ik maar, ja. daar moet je heel veel talent hebben. Of Marcel dat had, weet ik niet. Hij had het wel als je kijkt naar zijn rijdestalent, ja, ja, ja, ja. Maar er is veel meer van nodig. Ja, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. En uh, Marcel Stoppen is daar ook een meester in eigenlijk. Hè? Het is echt een ijskonijn die zich nergens druk over maakt en uh, lijkt het. Ik vind het ongelooflijk als je dan ziet dat ze bijvoorbeeld, Max, die kan je voor de race nog even een interviewtje doen ja. en dan is hij relaxed alsof hij een stukje gaat fietsen. Ja. Ik zou je vertellen, ik heb ook geracet, tourwagens, en ik werkte onder andere op het circuit voor Citroën Nederland, dus ik was aan het werk en dan moest ik racen. Maar ik draaide 1 tot 2 tienden langzamer de dagen dat ik moest werken. Puur om dat te focus. Want in de autosport gaat het allemaal om focus. Concentratie, concentratie. Wat mensen op de openbare weg vaak niet doen. Alles moet op concentratie. Ben je even die concentratie kwijt. Dan kan je niet met als voetbal zeggen van... Oh, we pak even een nieuw balletje wat over het hek geschoten is. En dat vind ik het mooie van autosport. Je pakt niet een nieuw balletje. Het is over en uit. Zo is het. Nou mooi verhaal in ieder geval. Het is uh, duidelijk dat het een uh, prachtige aanvulling is voor, uh, voor Zandvoort, voor het circuit. En iedereen uh, nou ja, die luistert hier uh, die uh, moet gaan kijken. En dat kan natuurlijk dit weekend bij de historische Grand Prix want het is ook een geweldig evenement. Rijd je zelf mee uh, Frans? Ja, ik, ik, ik doe ook wat. Ik ben ook nog steeds een speler. Oké. Dus mannen blijven kinderen. Spelen wordt wat duurder. Ja, dat is waar. Heel veel succes en een hartelijk bedankt voor het gesprek. Wage Radio. Wage Radio. Alleen ja, het is, uh, dat is een mooi verhaal. Ja, dat was een mooi verhaal inderdaad. Ja. En, uh, ja, het is en Het is te... een mooie aanvulling ook, ook voor de buitenlanders hè, die hier toch meer steeds meer komen. Ja. Want uh, nou ja, we hebben allebei bestrijden gewerkt. Hier, hier, hier, er kwamen altijd wel mensen langs die zeiden van waar is het circuit. Ja. En dan komen ze ja, dan gewoon zeiden wij zijn altijd iemand geraden oud. Oh, dat was gewoon ja. uh, hey, nog 150, 200, Maar ik heb ook wel Amerikanen gezien hier. Nou, dan zei je straight, straight nee, away. Straight on. <laughs> straight, straight on. Straight on, maar... Daar uh, is dit. De, de ja, je, je merkt uh, gewoon, sinds de Formule 1 terugkomen is in Zandvoort... Uh, komen er gewoon... Uh, ja, ik heb het idee, meer toeristen. Dat, dat, en als, dat is en, al, en als ze dan komen, dan willen ze altijd ook even het circuit zien, weet je. Maar ze komen ook meer in de winter. Ja, klopt, ja. Ja, ja inderdaad. Het is drukker in de winter dan... Uh, ja. Absoluut, absoluut. Nou ja, goed, nu kunnen we het Scuï nog op. Ik denk dat het uh, volgende week of over twee weken gaat het gewoon helemaal dicht. Hè? Dan gaan ze alles opbouwen, ja, de tribunes, ja, ja. et cetera. Uh, ja, ik vind het, het altijd even... wel een, een, een enorme uh, aangelegenheid om te, om te ja, zien. Ja, we ja. hopen straks uh, uh, Robert van Overdijk, hè? de, de, de, de ja. directeur van Scuï, ook nog in de uitzending te krijgen. En dan zullen we ook zeker vragen of er nog een bewonersdag komt. Dat vragen we namelijk altijd. Maar goed... Uh, uh, we gaan wat muziek draaien weer. Uh, la, la, la, of hebben we, uh, of hebben we uh, iemand aan de lijn? Nee nog niet. Nee, nee. Oké, okay, oh. dan uh, komt dat zo. Ja. Precies. is so Yeah, Je moet hem heel, heel rustig wegdraaien, de Kings. Want ja. dat is wel heel erg als je hem zo abrupt... Uh, Ach, dat doet, hey, dat doet pijn. Way. Way. Oh, nou ja, dan komt hij weer. Uh, als het goed is, hebben we aan de lijn uh, of uh, Carina of uh, Leon van Es. Klopt dat? Uh... Ik iedereen hier zo. Ja, het is niet alleen maar op een stoeltje bij zijn auto zitten... maar ze zijn gewoon ook echt aan het werk. Ik zie hier dat dit een prachtige groene auto is. Een William, hello sir. Van Winchester. Is it right? Is it what? Is it right that you're from Winchester? Yeah, did I no, hear it no, correctly? Middle, middle of southern England. Middle of southern England. Did you all, came all the way with this beautiful Williams? How did it go? Or is it on a trailer? It's a Lotus. It's a Lotus. Yes. Oh, I see here. Oh, yeah. It's a Lotus. A very nice Lotus. Uh, it's a Lo Lotus Formula One Grand Picard uh, with a uh, 1500cc engine. Well. 1961, ah. and, uh, no, coming to Zandvoort is not very far at all. Uh, I have taken this car to South Africa, We raced in Spain, Italy, uh, all over Europe. Oh, And did it win some prizes? Uh, in period, in 1962, uh, it was run in the South African Grand Prix, World Championship Grand Prix. Oh, wow and uh, the driver came sixth and scored one world championship points on his first ever world championship race uh about uh, four years ago he took the car back and the original period driver came at what we went to the track that the world championship was on uh, and uh it's fantastic very very emotional It's so make, nice to hear all those stories just about a car. Well, you know, with, with the historic cars, it's all about passion for the history yes, of the car. Yes. So, no, no, no team boss is going to ring me up and ask me to drive a modern car. So uh, we are just living the dream, sitting in a seat that was sometimes occupied by somebody who wants to be a world champion. Uh, and just having having fun. Uh, are you here every time when we have the historic Grand Prix? Uh, I've probably been about five times. Okay. Uh, I have a Formula Junior as well, a front engine Formula Junior, which I've raced here, and I've raced this here two or three times, I think. Okay. It's a great track, fantastic track. One of the most beautiful tracks in the world, of course. Uh, approach the sea and the dunes no. and the village, no. what do you think? Well, well I, ca I came here a few years ago with my son who was racing as well, and when we were loading the trailer in England, he said, Dad, I got all my favourite things now, because we had his car, we had his kite surfing gear, and we had his bicycle, so he raced his car got on his bicycle and went kite surfing all on the same day and won the race. Oh my so, gosh, that's the most the wonderful thing. thing to hear. We have very fond memories of this place. But it, it, it is, the historic uh, racetracks are fantastic. They're much more intimate than, you know, the modern tracks with a huge runoff, huge safety signs. So, this this track is just fantastic. Great privilege to be here. And we like it that you are here also because it's a really beautiful car to see. People on the radio now have to uh, be serious with me that it is really a very nice car because the color green I already love. Women always women always look at the, at the color first. <laughs> But uh, is it a lot of work? Uh, this Lotus? uh Not really, because uh, the rules are that the car must be kept as it was in period. It's actually very, very simple. Um, you know, I do I do all my own maintenance. I mean, yes, the engine goes to a specialist every, every two years. The gearbox goes to a specialist every two years. But other than that, I can do it all myself. Very It's a real passion hobby. Oh, yeah, yeah. absolutely. Yeah. Thank you to speak with you and enjoy this, uh, these days here. Uh, and uh, we'll pass by a few times. Okay, bye bye. Thank you. Thank you. Uh, Karina. Een leuk gesprek nou, met uh, deze meneer. Uh, gaan ja. even verder lopen, denk ik, hè, Leon? Met een oude Lotus. Ja, mooi. Uh, mooi gesprek. Hij heeft het echt naar zijn zin hier. Hè. En het is leuk om te horen dat ze Sanford zo'n uh, ja, old school circuit vinden. En ja, ze vinden het geweldig om hier te rijden, denk ik. Denk je niet? Nou, we horen Karina niet meer. We gaan er wat muziek in gooien en dan komen ze straks terug... Uh, Ja, dat waren de Kings. En uh, we hebben Leon. En Leon, waar sta jij nu? Motoren lijkt wel. Oh, uh, Carina, waar, waar zijn jullie nu? Ik ben hier bij de Historic Company. Ja, waar, waar ben je nu? Het gaat allemaal om techniek. We staan hier als KRM engineer en Maintenance. Om te laten zien waar we op zoveel auto's staan werken. Het zijn vliegtuigen, maar onder andere ook vliegtuigmotoren. We zien hier veel automonteurs rondlopen. En die kunnen even bij KLM werken. Dus we proberen hier uh, nou, veel meer te delen over het werk. Ja, en het uh, is dus een tweeledig om ook mensen te werven eigenlijk. Want komen jullie zoveel mensen tekort bij KLM? Ja, ja eigenlijk wel. We komen uh, heel veel mensen tekort. En daar uh, zitten ook heel veel mensen die binnen, uh, binnen nu in het ziekenhuis goed gaan, Dat zien we ook dat we de kennis niet zo gaan overdragen. En uh, dat is hard nodig om die mensen af te gaan werven. Hartstikke knap met de techniek in KLM. Uh, als we het hebben over innovatie, ja, KLM innoveert uh, continu. Dat is uh, verbonden aan de luchtvaart. Dus dat uh, nieuwe vliegtuigjes komen, gaat dat gepaard met uh, nieuwe vliegtuigmotoren die zijn uh, zuiniger, die zijn stiller... worden andere materialen gebruikt. En die, die kennis moet continu up-to-date zijn. En dat, uh, ja, dat doen wij ook bij KLM. Die, uh, ja, worden jullie daar dan elke keer weer opnieuw voor opgeleid? Om, uh zeg maar een soort masters te volgen om steeds weer die techniek uh, uh, up-to-date te krijgen? Ja, voor komt die, uh, uh, de kont die Hij is in de luchtvaart, dan komt die gefocust uh, blijven in verband met uh, het fouten, uh, en, uh, dus, uh, de gegeven fouten maken. We zijn continu aan het trainen. Wat is jullie uh, taak binnen KLM dan? Wat, uh, wat is zo, uh, je dagelijkse, hoe ziet je dagelijkse dag eruit dan? Uh, ik ben zelf uh, projectmanager Sourcing. Uh, dat is een afdeling die ervoor zorgt wij inderdaad over de aankomende 10 jaar... ...groep mensen aantrekken en uh, opleiden uh, om nou, over 10 jaar nog steeds... als een sterke merk te staan. Voor ja? jou? Uh, ik ben uh, motormonteur motorlijn. Uh, ik hoop dat de motor in elkaar en uit elkaar gaat... ...en zorgen uh, dat de laatste stempel erop komt dat het goed gebeurd is... ...en uh, daarbij doen we ook het uh, trainen van nieuw personeel als kind al van, dat lijkt van nou geweldig om bij de vliegtuigen te werken. Ik heb als kinderen dat zeggen. Ja, ik ben zelf ook juf, dus ik, uh, heb, ik vraag altijd aan de kinderen, wat willen jullie worden? En het is eigenlijk meestal politieagent of uh, voetballer. Maar ik hoor niet zo vaak, ik wil bij uh, KLM werken natuurlijk, maar het is wel interessant. Ze houden wel van Lego en ze houden wel van onderdelen in elkaar. Zijn. Nou, ik wil altijd zelf juist piloot worden. Maar dat werd een beetje te duur, dus ben ik... Uh... Ik deed heel veel sleutelen als kind en ik ging heel veel helpen aan mijn vader en uh, ik vond dat ik was niet doen met mijn hand. Hè. En ja. toen uh, heb ik uh, een opleiding gedaan en ik dacht, nou dat wil ik doen, vliegtuigen Dus ik wist al heel jong dat wij met uh, vliegtuigen wilden werken. En dit was een mooie, uh, mooie kans. Met hoeveel uh, werken jullie dan aan een vliegtuig als die uh, helemaal weer even gerepareerd moet worden? Hoe groot is zo'n team dan? Uh, bij ons in de MRO-team zijn we een team van uh, rond de 120 mensen ongeveer. En daar hebben we verschillende afdelingen die doen elke uh, uh, afdeling doet de zaak om motor te, te kunnen reducteren. Hebben jullie vandaag, uh, jullie zijn denk ik al vroeg begonnen, al enthousiaste mensen hier gehad. Uh, met name, want ik zie ook vaders met hun zonen lopen, ik, ja, gezinnen. Uh, kun je ze al enthousiast maken? Ja, zeker. Continu. We staan nu uh, eigenlijk bij de ingang met uh, de twee grote motoren. Dus het zijn echte eyecatchers waar de mensen meteen op af kunnen komen. Uh, daarnaast hebben we gewoon een heel uh, leuk team met veel monteurs die alles kunnen vertellen over de motoren. Uh, juist mensen die afbietheid hebben met techniek vinden dat geweldig te zien. En dat is echt van jong tot, uh, tot oud. Iedereen uh, vindt het hartstikke mooi. Je ziet nu eigenlijk, doordat hij zo op die trailer staat, hoe groot het eigenlijk is. En wat is het meest speciale aan uh, wat we nu hier zien? Wat, wat willen mensen heel vaak wel uh, weten? Wat het weegt, wat het allemaal doet, dat willen ze weten. Want, uh, als je, als je, ik weet niet of je het niet, maar als je een visa is, dat is hier in de voorkant van een visa, uh, van de motor en niet de tijdkant. Dus mensen zijn benieuwd wat zijn al die uh, onderdelen en of dat allemaal omhoog heeft. Weet je dat Jo, want hoeveel weegt het? Uh, dat is verschil. Het verschil per, uh, per uh, type. Het leeg, leeg, leeg zonder uh, al die uh, aansluitingen en leidingen heeft een ander gewicht dan dat die zo nu compleet is. Maar, maar dan kan je niet 1, 2, 3 niet aan vertellen. Ja, ja. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar het ziet er in ieder geval imposant uit. Dat moet ik wel echt zeggen. Gaan jullie zelf nog een rondje lopen Want dat uh, staat zoveel moois. Uh, van historie, maar ook de toekomst heb ik gezien. Verderop. Ook heel interessant, van de Universiteit van Eindhoven. Die hebben een auto gemaakt, een elektrische auto die wel 360 km per uur kan. En laat op in vier minuten. Gaan wij vliegtuigen hebben die straks ook snel opgeladen zijn? Gaan wij richting elektrische vliegtuigen? Ja, zeker. Die uh, ontwikkelingen zijn in, uh, in volle gang. We kunnen niet uh, de, de internationale vluchten worden, maar om, uh, ja, voor de kortere vluchten in Europa gaat het, uh, gaat het zeker gebeuren. Ja, en ook daar is KLM bijvoorbeeld de... ook. Dus met Eindhoven praten, die kunnen dus heel snel opladen. Dat, dat weten ze nu. Beste van de wereld, dat is toch ook weer bijzonder hè? Dankjewel. Nou, ik uh, wil jullie heel erg bedanken. En ik hoop dat er veel enthousiaste uh, mensen komen die zich willen aansluiten. Want de stem ziet er top uit. Dankjewel, fijne dag. Dankjewel. Dankjewel. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Ja, wat zeggen? Nee, plaatje, plaatje. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja, Sisi Catch met uh, Follow the Money. money. Uh, Oké, okay, uh, nou, we gaan uh, <laughs> richting 11 uur. Uh, uh, het eerste uur van uh, Sanford Race Radio is bijna al voorbij. Zicht, maar vrienden. we hebben nog een heel leuk gesprek. Uh, gaan... Ja, zeker. Ja, want we gaan praten met Chris. Chris Rotanus inderdaad. Goedemorgen. Ja, Chris, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Het is, het is een plaatsgenoot ja, voor ben, ons. Hè? Jij bent natuurlijk een, een legende hier. Ja. Ja. Nou, Zoals. dat wil ik zelf niet noemen, maar ik kom al heel lang op het squieren. Ja, ja, ja, ja, Hoe lang ja. al, uh, Chris? Nou, ik, ik weet dat mijn vader me volgens mij in 75 een keer een, heeft meegenomen toen ik vier was. Toen waren we heel snel terug, terwijl ik achteraf heb gehoord, toen ging ik huilen, geloof ik. vond ik niet zo leuk. Maar een jaar erop. Uh, ben ik al naar de Grand Prix geweest toen in 1977. Ik heb de zes jaar nog rijden hier, dus ja. zo lang al. Ja, ja. Hey, en, en je, je, je bent geboren in Zandvoort? Nee, hier? ik ben een Fries. En je bent een Fries? Ja, ik ben een Fries. Ik je... heb uh, de eerste twintig jaar van mijn leven in Zandvoort, in, in, in uh, Vraneker en Drachten gewoond. Oké. Okay. En, uh, maar we gingen hier altijd, uh, ik had die twee ooms en tantes die woonden uh, op de Sofiaweg. En daar gingen we uh, in de drie weken altijd in, de, in, het, in hun huis zitten. We waren nou mee naar de, naar, de, naar de races altijd. Oh, en zo grappig. is het een beetje gekomen. Geweldig. Ja, ja, ja. Nou, dit is een heel druk weekend voor je. Hè? Ja. Deze, uh, ja, heel want, druk. Weekend, je moet, je ja. moet alles fotograferen hoor. Ja, ik doe voor de organisatie, voor het circuit doe ik alle fotovideos. Ik moet ook uh, naast alle races ook alle uh, fan-dingen, uh, alles wat op pedo staat. Uh, uh, alles vastleggen. En dat doe ik ook. Nu met mijn zoon dit weekend. Dus Marijn is er ook ja, bij. Hartstikke leuk. Dus we doen het samen. Heel leuk. Ja, hoe, is jouw, hoe is jouw passie begonnen? Ja, toch doordat we hier op vakantie gingen. En dat mijn vader me neemde naar het circuit. En had jij een fototoestel bij je? Mijn vader. En die zei van maak heb een foto. En, okay. en dat, dat bleef ik een beetje doen. En uh, op een gegeven moment gingen we hier niet meer met, uh, naar vakantie. Maar ik bleef wel uh, twee, drie weekenden per jaar gingen we om mijn tante logeren. En dan ging ik naar het circuit. En op een gegeven moment of, dan schoot ik wat foto's. En op een gegeven moment had ik keer een, een setje van fo foto's, liggen aan een coureur En ik zeg, uh, ik kijk de dus tijd erop, oh leuk, je zegt dat wil ik wel hebben, wil ik wil kopen, Het kost dat? Ik zeg, nou een gulden, weet ik veel. <laughs> en Hij zegt, nee, dat doe ik. Nou, volgende keer vraag ik twee gulden, dan kan ik, uh, op een gegeven moment heb ik het geld over, kan ik even een rolletje kopen. Ja. En dat was uh, toen ik 14 was. Okay. Maar eigenlijk hetzelfde gebeurt nu met jouw Marijn. Uh... Ja, ja die, die komt nu al vanaf dat die 2, 3, 4 is. Neem ik hem al mee, uh, ja. geef ik hem een van mijn oudere oude camera's in zijn handen en uh, gaan we maar foto's maken. En ja. mijn dochter ook trouwens. want die is, meen je dat, ja, ja. ja. Mijn dochter is 14 en die, die komt straks ook nog. Oh, Die vindt en, het ook leuk. Die vindt ja. het ook leuk, inderdaad. Dat grappig. Ja, en vanmiddag zijn, vanavond zijn we ook met z'n drie in het dorp om de praten te schieten. Oh, wat en... ja, goed. Ja, wat ja goed. helemaal leuk. Helemaal maar je leuk. bent wel echt de geworden. Ja, maar echt, Zandvoort wordt je, niet word je mee, mee, nooit. Nee. Want dat ben je toch als je hier geboren bent. Nou, maar een be een ik woon... nee, dat klopt. Je bent geen echte Zandvoort als je hier niet geboren bent. Oh, Oké. Okay. Nee, dat me... moet heel strenger zijn, sorry. <laughs> ik zei toen ik, inderdaad echt, toen ik bij mijn oom het anders vroeg, was, van: ik wil ooit hier in Zandvoort gaan wonen, want ik vind het zo leuk. En ik ben op een gegeven moment uh, mijn HTS-studie in, nog in Groningen begonnen, toen ik nog met mijn ouders woonden. Maar ik was toen al zoveel hier met mijn vrienden. Uh, toen heb ik mijn hts studie in Alkmaar afgemaakt. Ben ik in Haarlem gewonnen en toen ben ik in '95 ben ik uiteindelijk in Zandvoort terechtgekomen. Okay, oh, dus okay. vanaf '95 woon ik nu in Zandvoort. Heb jij, heb jij ook Formule 1 gedaan vroeger hier op Zandvoort of niet? Nee, want in '85 was de laatste Grand Prix toen was ik in het 14, toen stond Oh, toen was je 14. Er, er in, oh, ja, ja, ja, Ik heb wel de races gezien ja, ja, ja, natuurlijk, ja, maar. Uiteraard, ja. Toen, uh, ja. Maar je hebt wel Formule 1 zelf ook gedaan, hè? Ik heb een aantal uh, nu de afgelopen races, de afgelopen drie Grand Prix heb ik hier gedaan. En ik heb een uh, rond de eeuwwisseling, uh, heb ik een aantal voor, voor, een, uh, voor Frits van Aldeke, een Nederlands fotograaf heb ik een, een aantal Grand Prix voor hem gedaan, dat hij andere dingen had. Ja. Maar, maar je hebt het nog geambieerd zoals uh, Peter van Egmond dat doet, uh, nou ja, het hele is een jaar lang uh, jaren geleden toen ik wat jonger was, dacht ik van nou dat vind ik wel gaaf, maar ik, ik, het is natuurlijk heel zwaar als je het hele jaar ja, uh, de races, 21 races ja. uh, Grand Prix moet doen. Uh, een, een weekendje is niet vrijdag tot zondag, uh, het is uh, vaak van dinsdag tot en met maandag. Dus, ja, uh, ja. Ja, en ik heb, ik heb ook genoeg andere werk hier. Dus, uh, maar ik heb heel veel diverse... 50% van mijn fotografie is auto's en autosport. En de andere 50% zijn. Uh, ik doe voor de makelaar hier wat. Ik doe wat de andere dingen. Uh, ja, een ja, jubileumfeest. Dus ik heb een, ik heb een heel erg gevarieerd foto, uh, fotobusiness. Zo ja. Leuk. Want er gebeurt natuurlijk naast de Formule 1, uh, wat we in augustus weer krijgen, gebeurt er heel veel in Stamford. Heel veel, ja. Dus zeker. Uh, de, de, ik ben door de weeks heel veel bezig met bedrijfsdagen. Dus ja, daar, uh, dan bleek ik ja, alles ja, raceplannen. Of van, uh, van Dillenkosten, die hebben dan uh, evenementen voor bedrijven. En dan ja. vraag je, uh, kom jij fotograferen? Hmm. Ja. Want ze kennen je allemaal natuurlijk. En ze weten ze ja, ze, ze redemob... ze weet, ze weet iets te vinden. Ik ben redelijk meubilair hier inderdaad. <laughs> ja. Ja. Dat wel. Ja. Je hebt het okay. wel zien veranderen natuurlijk. Ik heb het zeker zien veranderen, ja, absoluut. Want uh, je hebt ja. die ideale aanloop naar uh, Formule 1 ik hier de zomer ook meegemaakt. Ik heb natuurlijk. zelfs de hele verbouwing voor het circuit gefotografeerd. Dus iedere week, dus ja, ja, twee keer nagaan. per dag was ik hier aan het rondbouwen. Maar stond je niet met open ogen te kijken hoe het allemaal ging. Want, uh, ja, geweld, had ja. jij ooit gedacht dat het terug zou komen trouwens, Formule 1 is soms? Al jaar of tien jaar geleden gezegd Iedereen zei dat gaat nooit Nee, dat gaat nooit meer nee. terugkomen. En toen heeft Bernhard het overgenomen. En dat is ook een ontzettend positieve zet in de goede richting. Want dat is natuurlijk echt een sporter in harde nieren. Uh, ja, en Bernhard opent toch wel de deuren die voor ja. andere gesloten brieven. Zeker. En, en, en met Max verstappen en alles, het kwartje, alle kwartjes vielen de goede ja, kant op. Ja. Ja. Het is niet helemaal zonder gevaar, hè, dat fotograferen. Nee, dat klopt. Maar we zagen het nog in Monaco, in Monaco, he? ja, klopt. Die Chris en uh, ja. van die fotografen weg moesten springen. Ik, ik zeg altijd, maar ik ben... Ik heb pas één keer in die afgelopen nou ja, 30 jaar dat ik fotografeer langs de baan... ...heb ik pas één keer echt weg moeten springen ja? voor een auto... ...waarvan ik dacht, als ik was blijven staan, had ik iets op mijn hoofd gekregen. Ja, ja. Maar voor de rest En dat het was het assen, dus... Ja, nee. Op welke foto ben je nou het meest ja. trots als je achter... De, ja, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Op een moet ik zeggen, foto klaar... Dat ...dan dat ik wel denk ik van, nou op naar de volgende. Ja. Wat ik een mooie foto vond was de allereerste Grand Prix hier weer na, na, na 30 jaar. Ja. Uh, Tarzanbocht bocht stond ik recht stuk... De komen op je af, volle tribune, dus de hele zeven tribunes, ja, op de de contouren van zandvoort. Dat vond ik een mooie foto. Ja, die houdt moe... ook in een van de lounges. Ja, oh, ja. Dus ja, dat ja is een ja, mooie ja. foto. Ja. En er is een hoop veranderd in de fotografie rond het circuit, hè? met uh, wat je mag en uh, hekken ervoor. En ja, veiligheid is natuurlijk... Uh, uh, is, is heel belangrijk uiteraard. Is heel belangrijk En ja, de hekken zijn voor de Formule 1, dus ja, uh, ik krijg wel eens klaar van fotografen die tegen mij gaan klagen van, jawel, die hekken hier, ja, dat moet ja. bij mij zijn, maar ik snap ze wel. <laughs> ja. Maar we hebben er wel ja. een Formule 1 circuit teruggekregen met Formule 1. En, ja als je wat creatief bent uh, ja, ja. kun je heel veel mooie plekken vinden. En fotografeer je digitaal? Ja. ja. ja je ja, ja, bent er nee, wel nee, over gestapt. Ik, ik, uh, ik heb gelukkig het analoge werk nog wel meegemaakt. Dus ik heb nog in de doka gestaan en alles. Ja. Uh, maar no, zijn er, dat, die, nee, er zijn nog steeds fotografen die... Dit zijn nog Ja, het komt weer terug. dus is vintage, ja. he, dat is het allemaal in. Ja. Ja. Maar ik moet er niet aan denken. Nee. Want in het in, in dat, in dat pre-digitale tijdperk dus een beetje de eeuwwisseling was een beetje het opslagpunt van analoog en digitaal. Ja, klopt. Ik deed veel voor de Telegraaf eh, en dan um, was ik hier en had ik foto's gemaakt en dan uh, de co-dijkman naar nee, jou ook. Ja, natuurlijk. Ja. ik op de rolletje van uh, Crash uh, Al het Kalf of uh, uh, Podium uh, Jeroen Bleekmolen en dan ik naar de en dan zei van, nee, Ik wil dat en dat hebben. Dan scheurde ik naar de Telegraaf toe. Ontwikkelen daar en ja. nou verkopen dan een paar foto's en dan ging ik weer terug en hier bij mijn fotograaf en halterschat ging ik afdrukken voor mijn klanten. Je <laughs> moet er niet aan denken, wat nee, is. nee, nee, nee. nee. Is echt, uh, nu zit je de hele avond nog achter je ja. laptop, maar ja. ja. Bedoel, maar aan de andere kant nu fotografeert iedereen hè, met zijn mobiel. En, ja, dat is waar, uh, ja. dat is waar. Ja. Maar daar heb je er weinig last van. Ik ja. bedoel, uh, ja. je, hebt, je hebt foto's en foto's. Hè? Ja, je hebt foto's en foto's. Kijk, <laughs> ja. vroeger was je nog een beetje uniek, je doet het zo, want er, moest, ja, er, er zat ja, al ja, een handeling ja, ja. tussen voordat je iets kon laten zien. Inderdaad, nu maak je foto en met druk op de knop ligt hij en zit niet als moeder. Ah, ja. Dus, uh, ja, dat is waar, ja. ja, dat klopt. Ja, andere tijden. Ja. Andere, nou, dat is wel bijzonder. Ja, ja, ja, nee, ja zeker. De, Ik vind het leuk dat ik nog het oude heb meegemaakt. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete plek hier op, op het circuit? Ook ja, moeilijk te zeggen. Moeilijk maar te maar zeggen, bedoel, om, ik om te fotograferen, ik bedoel... Uh... Ik vind, een startfoto vind ik altijd mooi hier op het rechtstuk. Met, ja. Als, als het de tribune vol is. Ja, een of, klassieke of foto, heel Als de pidakje vol staat. Ja, of een Vivian's uh, foto, he, die je ja, ook ja, regelmatig ziet. De mooie uh, is natuurlijk met de Grand Prix, is het, natuurlijk helemaal, het hele squee vol. Ja. Alles, is, alles is mensen. Ja, ja. Dan is het prijsschiet in iedere bocht. Ja, ja dus, ik, uh, ik, ik, ik spaar allemaal oude uh, Formule 1 foto's. Ja, ja. je hebt een hele, paar hele mooie foto's. Toen kwam ik deze tegen. Ja. En het is een, een leuk dat de Ik denk, ik denk een foto van de auto van Den en uh, en die kleine jongen daar ben ik. Oh echt? Ja, en daar kwam mijn broer oh, mee. Leuk, wat gaaf. En echt? mijn broer die stond in een blad en ja. mijn broer die zei van, dat ben, volgens mij ben jij dat ik zie Ja, dat klopt. Ik kan me dat het broekje. Dus nog welk jaar in. zal het zijn? Dit zal zijn, ik denk dat ik... 1894? Ja, nee. Nee, ik, weet denk, ik wilde niet zeggen. <laughs> ik denk een was. jaar of... Uh, wat zou ik zijn? net ja, tien? Voor, uh, ja, zo iets, 18, ja. 10, is ja, tien. Ja. is. Uh, dat is uh, 60 jaar geleden. Ja, oké. Okay, ja, okay. Niet te ja. ja. Gaaf, man. Ja, ja, leuk. Ja, dat zijn mooie dingen dat ja. ik, ik En dit kom... is Jan Drommel die erachter staat. Oké. Okay. Oude Jan Drommel. Ja, voor de luisteraars die zien het niet, maar het is een hele leuke foto. Ja, het is echt een van de allermooiste foto's die